Indonesische politici zeggen dat het leger vanwege de eilanden... meer heeft aan schepen en vliegtuigen. Op een veiling in België is een recordbedrag betaald... voor een Nederlandse postduif. Een Chinese zakenman kocht een vrouwtjesduif voor ruim 250.000 euro. De Friese duivenmelker verkocht ruim 200 duiven via de internetveiling. Ze brachten bij elkaar 1,9 miljoen euro op. En ook dat is volgens het Belgische veilinghuis een record.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 Met Herbert Codé. Een hele goede morgen, dinsdagochtend, 31 januari. Op deze koude ochtend vraag ik me af... welke plaats bij het wakker worden zou je zo graag willen horen op Radio 1? Welk nummer kan een glimlach uh, ja, verzorgen op uw gezicht? Bel door via 0800-1121. Welke plaats zou je zo willen horen? 0800-1121. En dit is Jimmy Cliff, Sunshine in the Music... Er liggen er buiten nog restantjes sneeuw. De zon schijnt door de muziek heen. Jimmy Cliff uit 1984. Goedemorgen, Ria. Oh, ik ben er al. Jazeker. Goedemorgen. Zeker. Goedemorgen. <laughs> een plaat uh, waarvan een glimlach op jouw ge gezicht ontstaat? Ja, dat is uh, Hello Again van Neil Diamond. En, en waarom ontstaat er dan een glimlach op jouw gezicht? Nou, uh, ontstond die straks al toen. Uh die compilatie had van dat Hello, allemaal achter elkaar. Ja, dat je waren filmfragmentjes van, van uh, Lionel Ritchie. Ja. Van het nummer Hello, die waren dus uh, allerlei stukjes uit films. Ja, achter dat begreep geplakt. ik. Ja. Ik ben aardig op de hoogte van muziek en ik, ik vond het ook heel knap gedaan. He, want als je de tekst een beetje kent, dan klopt het ook inderdaad helemaal. Ja, ja. Maar goed, daardoor dacht ik ook al gelijk al aan, uh, aan Neil Diamond met Hello Again. En ja... Uh, ik, ik heb net al een, een kleine voorgesprekje gezegd van, het, het, uh, iedereen heeft wel eens een keer ruzie gehad. Of het nou met kinderen is of ouders of, of met je geliefde. Uh -huh. uh, en dan een bepaald moment dan denk ik, ja, we maken wel de druk om. En dan vind ik, in muziek kan je zoveel zeggen. Dan loop je naar, ja, dan, dan, dan zet je gewoon een cd op. En dan, kan je, dan kan je alles even vergeten. En dan lach je eigenlijk allebei weer van, hello again, daar zijn we weer. Ja, ja. Het is dat, dat is eigenlijk. Waardoor ik altijd als ik dit nummer hoor. aan het hele positieve moet denken. en ja. die glimlach. En is het dan ook gelijk goed gemaakt? Waar er dan een kleine oneenigheid ja. over was? Ja, ja. Ja, ja dat, is, dat, dat veroorzaakt toch deze muziek. Ja. En. en uh, ja, het is natuurlijk de tekst, de stem en. en uh, ja, het nummer helemaal. Maar de, de reden dat we hem nu gaan draaien is toch niet omdat je nog wat goed moet maken? Nee, nee, nee, nee, nee. Hij veroorzaakt altijd, wanneer ik hem hoor, dat nummer. Ja, die, juist die glimlach van een goed gevoel. Een positief gevoel. Ja. We gaan naar luisteren. Door, door muziek. We gaan naar luisteren, Ria. Dank je wel voor het verzoek. Neil Diamond, Hello Again, is voor jou. Oké, okay, dank je wel. Hello again, hello Just called to say hello God Dit is de nacht dat Herbert Code Follow me Why don't you follow me down to the street and then back to my standing there, and I asked you for a light, I slightly touched my hair, you looked as I hoped you might, I'd throw my head back as I laugh, I touch your arms, look into your eyes, we'll say some words that I'll forget, we both know they're mostly lies, the dark Just we get another round But as the music swells You take your chance To bend in close As you do But then you say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 back to my house Watch your step I'm number one B Come on in I'm sorry for my Het is dromerig, melancholisch, volkenachtig. Ze heet Maya Vidal. Het nummer heet Follow Me. En uh, op haar album heeft ze veel gebruik gemaakt... ook van strijkers en kinderspeelgoed. Ja, ze heeft gewoon allemaal kinderspeelgoed gepakt. Uh, kinderspeelgoed die dan vooral geluiden kunnen produceren. Ze is in de studio gaan zitten en heeft dat allemaal bewerkt op haar album. Maia Vidal woont uh, afwisselend in uh, Parijs, New York en Barcelona. Je luistert naar Radio 1, dit is De Nacht. Daarvoor hoor je ook nog Hello Again van Neil Diamond, aangevraagd door Ria. En dit zijn de Cornels, 74-75. Fim cross where you suffered and bled overcoming my death recreating me with this freedom i will and Crowns in, dit is de nacht op Radio 1 met Face Down. Daarvoor ook nog de Conels met 7475. Zometeen focus op de wereld. En de focus ligt vanmorgen op Oeganda. Ik spreek straks met Ingrid Wilds over haar werkzaamheden. Al daar. Eerst Roberta Fleck en Donny Hathaway. Dit is Where is the Love? Miss Don't leave me hanging on the promises You've got to let me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 to us Mr. Maress en Kobe Kaye en Lucky. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En vanmorgen heb ik het genoeg om met Ingrid Wilds te spreken in Oeganda. Ingrid, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, door het tijdsverschil is het bij jou op uh, dit moment is het half acht. Half acht? Ja, ja het is licht uh, en de zon schijnt. Oh God, Kijk, de zon schijnt. Dat is ja. lang geleden dat we Mooi die hier, hier gezien hebben. Ja, dat kan ik me voorstellen. <laughs> Ingrid, ja. je, je bent in 1981 <laughs> in uh, vertrokken naar Oeganda. Je hebt onder andere gewerkt als vrijwilliger in een kinderthuis. Je bent ook uh, ja. bezig, uh, betrokken geweest bij de opzetten van een technische opleiding. Een organisatie opgezet voor de opvang van uh, straatkinderen. En in ja. 2001 heb je een retraitecentrum opgericht. Ja, dat klopt. Um, ik heb uh, jaren eigenlijk met uh, kinderen gewerkt, weeskinderen gewerkt. En, uh, maar ik begon ook te zien dat uh, heel veel organisaties heel veel tijd besteden aan uh, het veranderen van uh, de externe omstandigheden van kinderen. Maar dat als uh, van binnen iets gebeurt, dat je, dat, dat je uiteindelijk gewoon zit te vechten tegen iets. Uh, tegen bijvoorbeeld uh, leugens die kinderen over zichzelf geloven dat ze niks waard zijn, dat ze niks kunnen. Omdat ze altijd afhankelijk zijn geweest van andere mensen. Yeah, yeah. En uh, in onze cursussen helpen we nu mensen te zien en ook jongeren te laten zien dat ze, dat ze gewenst zijn. Kijk, 75% uh, van de uh, pregnancies... Uh, zwangerschappen zijn ongewenst hier, mm -hmm. wat stond laatst in de krant. Dus dat betekent dat gewoon een hele land eigenlijk met een, een afwijzing uh, in hun hart rondloopt. Ja, dus, dus wat, wat, wat, wat, wat de mensen ook meegemaakt hebben, dat je ze dan toch uh, wat, wat hoop wil meegeven, wat positiviteit. Ja, ja precies. Dat je, dat je ze gewoon helpt te zien dat ze wel gewenst zijn en dat er een plan voor hun leven is. Ja. En waar, waar ben je bijvoorbeeld de, de afgelopen week mee bezig geweest? De afgelopen week uh, hebben wij um, uh, geen cursussen gehad. En gelukkig maar, want er was, uh, we hadden dagen geen water en geen, en geen stroom. Dus uh, als je dan met veel mensen het centrum zit, dan uh, is dat wel heel erg lastig. Dus er waren allerlei uh, problemen. De waterleiding die, uh, was verstopt en uh, het waterleidingbedrijf bleef maar zeggen dat het... Uh, ons probleem was. Dus we hebben al onze systemen gecheckt... en er was gewoon niks aan de hand. En uiteindelijk bleek er in hun pijpen een enorme verstopping te zitten... waardoor we gewoon vier dagen geen water hadden. Ja, en heb je zelf al kunnen redden die vier dagen? Ben je naar een rivier gegaan of ben je naar de buren uh, ja, langs gelopen? Ja we, zitten aan de, <laughs> ja, we zitten aan de Nijl. Dus uh, we hebben water voor het schoonmaken uit de Nijl gehaald. En we zijn een ander centrum aan het bouwen die een hele grote watertank heeft... want dat wordt een jongerencentrum centrum voor... Uh, voor 100 jongeren. Dus daar hadden we nog heel veel. Dus we zijn met de auto op en neer gereden met uh, Jerry en om water hier te halen. Ja. ja. En, en het, het andere gebouw wat, wat in opbouw is, wat, wat, uh, wat voor gebouw wat, wat gaat dat worden uiteindelijk? Wat gaat daar komen? Um, wat, we, wat we hopen, uh, dat het een, uh, een centrum wordt voor jongeren. Waar we gewoon uh, scholen kunnen gaan houden voor twee of drie maanden. Maar echt scholen om hen te laten zien wat er in hun hart zit. Het is dus geen, uh, geen hoofd zeg maar. Maar meer om ze te leren connecten met, uh, met God in hun hart. Mm -hmm. Zodat ze vanuit openbaring kunnen gaan leven en niet alleen vanuit kennis. Yeah. En, en uh, we hebben daar twee uh, uh, slaapzaal, twee gebouwen neergezet. Dus op het moment kunnen we er 50 jongeren hebben. En we zijn nu bezig met het bouwen van een keuken. En daarna uh, ja, een conferentieruimte en een uh, eetzaal. Ja, precies. En, en, en dan en, en... kunnen we het gaan gebruiken. Ja En wat, wat verwacht je je, je? je zegt dus er kunnen ongeveer vijftig mensen straks terecht. Verwacht je dan ook dat die er allemaal straks gaan komen, dat het vol zit? Heb je dat een beetje dan in, berekend? Of hoe kan je dat inschatten? Ja, ja, ja, ja. Nou, er is gewoon een ontzettende uh, honger naar... Uh, ik bedoel, ik denk dat het ook iets wat iedereen in, in zijn hart heeft. van uh, Ik wil weten waar ik voor bestemd ben. Ja. En zeker als je gewoon opgegroeid bent in oorlog, in uh, honger, in armoede... Dan ga, je zo, dan, ja, dan ga je gewoon bedenken van wat is mijn leven waard, weet je? En als je naar plaatjes kijkt van hulporganiseerties... dan zie je al die lachende kinderen bijvoorbeeld. Maar wij hebben onderzoek gedaan. We hebben een onderzoeker gehad uit Nederland. Die heeft acht maanden hier rondgelopen En heeft gewoon alle kinderen ondervraagd, jeugd ondervraagd, die hier kwam. En daar bleek toch uit dat... 75% eigenlijk rondloopt met zelfmoordplannen. Zo, zo. En weet je, dat is allemaal uh, zo overschaduwd... door uh, ja, wat we eigenlijk aan de buitenkant te zien krijgen. Ja. Dus het is niet, niet alleen de, de hulp van... Uh, je, hebt, je hebt onderdak en je krijgt eten, maar het is vooral uh, van binnen. Wat, wat, wat speelt er uh, ja. bij je van binnen? En daar kijken jullie naar. Nou. Ja. ja. Kijk, ik heb me jaren gewoon afgevraagd van... Toen ik met straatkinderen werkte van hoe is het mogelijk dat je uh, goed eten kookte in een centrum. En dat naast je deur straatkinderen door je ratten roosteren. Mm. Okay. En ik, ik heb dat nooit begrepen totdat ik gewoon ging zien van met wat een ontzettende afwijzing uh, die kinderen leven. Dat ze niet eens in staat zijn om iets goeds te ontvangen. En dat ze dus zo aan het overleven zijn met het idee van ik kan niemand meer vertrouwen. Ik doe het zelf wel. Ja. Ja. Je hebt, uh, een, en als, uh, ja, vertel. Nou ja, en, en als daar verandering in gaat komen, dan gaan ze ook gewoon meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven. Ja. Ja. Als daar weer hoop in komt. En dat vind ik gewoon heel erg leuk om te zien. En met hoeveel mensen, hoeveel mensen uh, doe je dat? Um, op het moment uh, werk ik met één Nederlandse collega. En, we hebben, en, en dit jaar is er een Engelse vrijwilliger bijgekomen. En verder hebben we 13 lokale mensen in dienst op dat moment. Oké. Okay. Vorige keer toen ik ja. je sprak, toen vertelde je over kindsoldaten... die ook een, een, ja, een, een tijd lang bij jullie een, een cursus hebben gevolgd. En, en ja. wat, wat heeft bijvoorbeeld zo'n kindsoldaat meegemaakt als hij naar jullie toe komt? Uh, nou, de verhalen zijn verschillend, maar ze zijn allemaal gruwelijk... Ik wil, er zijn een aantal kinderen die gewoon met ons beelden dat ze hun eigen ouders hebben moeten doodschieten. Ja. Um, dat het echt de keuze was van uh, je schiet je ouders dood of wij schieten jou dood. Ja. Um, we hadden de afgelopen groep was er een jongen bij, die had een enorm litteken op zijn hoofd. En, en die vertelde dat hij door de rebellen met drie andere jongens uh, op een rij gezet werd. En ze werden allemaal geëxecuteerd. Uh, ge en toen hij aan de beurt was kwam er een man en die greep een beet. En die trok hem weg uit die, uh, uit die lijn en de kogel miste. Maar hij schampte over zijn hoofd, maar hij leeft nog. En uh, toen hij rondkeek was die man weg. Dus hij had heel erg het idee van, nou, dit moet God geweest zijn. die uh, Of een engel gestuurd heeft, of in ieder geval iemand gestuurd heeft... om mij van die uh, kogel weg te ja. trekken. En dat, was iemand van, ja, dat, heb... dat was iemand van het leger ook, die dat, die dat deed? Of... Nee, uh, van het rebellenleger, ja. ja. Wat, de tactiek die ze hebben, is dat als ze uh, kinderen kidnappen, dat ze de eerste dagen gewoon een aantal kinderen vermoorden om mensen. om ze uh, zeg maar gewend te laten doen zijn aan moorden. Zo. Ja, dat het gewoon helemaal ja. op ze ingewerkt raakt, dat het gewoon uh, de gang van zaak is. Ja, gewoon brainwashing bijna. Ja, bizar. Ja, ja. ja en, ja, en, en vervolgens komen ze dan bij jullie, bij jullie terecht en je hebt dus nu een. een, een een cursus gehad met een aantal van deze kindsoldaten en je hebt ook een, een, ja. een enquête soort afgenomen, een evaluatie heb je binnengekregen. Ja. En wat, ja, wat, wat, ja. wat kwam eruit naar voren? Hoe gaat het nu met ze? Ja, um, nou, wat er voornamelijk uit naar voren kwam, was dat heel veel jonge jongelui zeiden... omdat ze nu wisten dat er een bestemming op hun leven is, dat het niet meer zozeer doet als, als mensen hun uitschelden. Weet je, ze komen terug in hun village en niemand accepteert ze, niemand vertrouwt ze. En dat is eigenlijk de, de, de grootste pijn die je hoort als ze bij ons komen. Maar de diepste pijn is natuurlijk zo diep die je in een paar dagen niet aan kan raken. Dus het is eigenlijk een soort ui die je aan het afpellen bent van hun hart. Ja. En dus zo'n eerste paar dagen dat ze bij ons zijn, dan is het uh, echt van, weet je, ik, uh, ik word uitgescholden, mensen geven me scheldnamen omdat ik in de bus gevochten heb. Uh, mensen accepteren me niet. Dus zo'n eerste twee dagen praten we gewoon heel veel over identiteit. Waarom leef je? Waarom ben je geboren? Wat voor rol heeft God daarin? Uh, hij heeft je geschapen en hij heeft een plan voor je. En, uh, en mensen gewoon op grond van de Bijbel laten zien wat God over hun denkt. Ja. En ze dat laten uitspreken. Zodat ze gewoon uh, ja, die leugens of die, die, die geldnamen die de mensen hun geven... dat dat gewoon... Uh, ...overtroffen wordt met de wijze van hoe God over ze denkt. Ja. En, en die gesprekken die neem je ook dan af met, met de, de kindsoldaten bijvoorbeeld? Uh, we hebben een aantal Oegendezen, want niet iedereen spreekt Engels, dus het wordt vertaald. Uh, en, uh, dus de individuele gesprekken wordt veel gedaan door de Oegandese zelf met de, met de kinderen. En als ze gewoon vastlopen over dingen, dan uh, halen ze ons erbij en dan wordt het vertaald. Maar we hebben een aantal Oegendezen die uh, vaker naar onze programma's komen. En die, uh, die, die, ja, die gewoon ook vanuit zeg maar waarheid van leven. De waarheid van God. Mm -hmm. En uh, over wie ze zijn en over het plan dat God voor hun leven heeft. En die helpen dan die kinderen verder. Ja, ja. En dan worden ze dus geleerd eigenlijk dat de dingen die ze gedaan hebben... dat die vergeven worden door God? Ja, ja, dat... Als ze binnenlopen, dan zie je vaak zo schaamte en uh, boosheid op hun gezichten. En dat is natuurlijk ook heel erg uh, ja, begrijpelijk. Ja. Ik bedoel, als je rondloopt met je eigen ouders vermoord te hebben... ...ik kan me ook voorstellen dat je dan denkt van nou, mijn leven is gewoon weg. Ja. Weet je, er is gewoon geen hoop meer. Maar om dan te kunnen zeggen van, mensen, Jezus is uh, gestorven... ...om alles wat de vijand van God gedaan heeft... ...weer... Uh, uh, ...op te lossen en jij kan gewoon weer... ...in een relatie met God leven. Dat is dan zo mooi om dat te zien. Ja. Maar begrijpen ze dat al? op, op, op Misschien wel een ja, hele, hele jonge weet, leeftijd? Ja, mensen kregen dromen... ...waarin God dingen laat zien... ...en dan worden ze wakker en dan delen ze dromen... ...waarin ze gedroomd hebben... ...dat ze volledig geaccepteerd zijn... ...of dat ze gewoon een bestemming in hun leven hebben. En dat is... Uh, ...ja, het is echt heel bijzonder. Ja. Want het heeft eigenlijk niet zoveel meer met kennis te maken... ...maar alles met het hart... Ja. Ben je dan nu niet bang, nu ze weer, uh, zeg maar, ja, toch bij jullie weg zijn... Dat je, dat je weer denkt van ja, misschien vallen ze toch weer terug in, in, in andere gedachten... in herinneringen, in vervelende dingen die ze meegemaakt hebben? Ja, en dat gebeurt natuurlijk ook. Hm. Ik bedoel, tweeënhalve uh, dag is gewoon te weinig voor de diepe ellende die ze hebben meegemaakt. En dat is eigenlijk de achterliggende gedachte om een, een jongerencentrum te gaan bouwen... en echt zeg maar twee tot drie maanden... Uh, tijd met hen uh, te besteden om echt hun verhalen te, te horen en gewoon Gods liefde uit te nodigen in die hele diepe pijn waar ze mee rondlopen. Ja. En dat kost tijd. Van, ja, het is ook, weet je, als je naar je hart gaat, moet je mensen kunnen vertrouwen en 2,5 dag is dan eigenlijk te kort. Ja, ja. In, in het nieuws in Organ, speelt onder andere uh, veel corruptie, heb je, uh, heb je me verteld. Heeft dat ook, speelt ja. dat ook bij de bouw van het nieuwe centrum? Nou, wij, hebben, wij, hebben gelu wij zijn in de gelukkige positie dat we een, een Amerikaanse zendingsorganisatie hebben gevonden die uh, alleen maar bouwwerk ja. doet voor projecten. Dus die uh, nemen onze hele bouw onder, uh, uh, onder hun leiding en dat is voor ons een ontzettende <laughs> relief, zeg maar. Heel, dat helpt ontzettend, want ja. Uh, ja. inderdaad in de bouw is een enorme corruptie ook. Mm -hmm. Maar het is gewoon fijn om te kunnen werken met mensen die dezelfde moraal hebben. Dat je niet constant op je hoede hoeft te zijn. Ja, ja. Welke vormen van corruptie spelen er op dit moment? Welke, welke, ja, welke zaken zijn er aan het licht gekomen? Oeganda um, heeft heel veel olie gevonden. We hebben heel veel olie in het, uh, het westen van het land. En uh, er zijn contracten gemaakt met oliecompanie's om dat uit de grond te gaan halen. En... Uh, er is aan het licht gekomen dat er een aantal ministers miljoenen uh, dollars al hebben gekregen van die polycompanies. Voordat uh, het werk zelfs begonnen is. Dus er zijn nu op het moment zo'n 40 of 5 ministers gewoon geschorst. Uh, omdat het onderzocht wordt van hoe waar die beschuldigingen zijn. En daar zitten echt ministers bij die al jaren in de regering zitten. En die al eerder van corruptieschandalen uh, beschuldigd zijn. Uh -huh. uh, maar op de een of andere manier altijd het handboven het hoofd gehaald hebben. En sinds vorig jaar hebben we een nieuw kabinet, en dat zijn allemaal jongere mensen, en die hebben zoiets van: uh, het moet ophouden. Dus die, uh, die hebben gewoon de oudere garde zeg maar, aangeklaagd. Uh, maar dat is natuurlijk een beetje een inklik uh, met, uh, de, uh, met de president. Dus. Uh, er is aardig wat aan het rommelen, zeg maar, politiek gezien. Ja, maar, maar de, de, de, er zijn nog steeds een aantal ministers die, die uh, zijn nog in functie... die ook uh, te maken hebben dus gehad met die corruptieschandalen. Ja, ja, ja, ja. Het is, uh, we hebben eigenlijk nog nooit een kabinet gehad zoals we dat nu hebben... die eigenlijk ze in functie, zodra ze in functie zijn... eigenlijk alleen maar bezig is geweest met uh, corrupte zaken... En er komt op dat moment gewoon heel erg veel aan het licht. Heb je daar dan zelf ook mee te maken bijvoorbeeld? Merk je dat dan bijvoorbeeld ook met bijvoorbeeld de olie, is de olieprijs dan daardoor bijvoorbeeld hoog... dat het de corruptie uh, heeft, heeft plaatsgevonden of dat er prijsafspraken zijn gemaakt? Uh, niet Ik weet niet of dat echt met de corruptie te maken heeft. Het gaat meer in. Uh... Uh, tussen grote bedrijven en uh, grote mensen, zeg maar. De, de belangrijke mensen die de beslissingen kunnen nemen. Hm. Maar corruptie gaat natuurlijk helemaal uh, terug naar, naar de grassroots en de villages. Ik bedoel, als ik mijn elektriciteit uh, aangesloten wil hebben, dan wordt er gewoon verwacht dat je eerst uh, geld geeft. En anders komen ze gewoon niet. Dan leggen ze hier papier op een andere stapel. Ja. En er moet gewoon altijd geschoven worden. En ja, ik heb gewoon voor mezelf gezegd, van ik, ik ben niet in zo'n land om een corrupt systeem in stand te houden. Dus ik doe het niet. Dus duurt alles ook veel langer. Mm -hmm. Want je weet dat als je zelf schuiven met wat geld, dat je morgen hebt wat je wil. Ja. Maar Inget, je zit in Oeganda, je verricht er heel, heel moedig werk. En met, met de middelen die je aanwezig zijn, wil je, ja, wil je mensen een nieuwe toekomst geven in Oeganda... Uh, bijvoorbeeld, als je dat dan meemaakt, dat je bijvoorbeeld uh, als je weet van ik moet er moet iets gemaakt worden en ik, ik, ik kan geld uh, uh, toeleggen en dan, dan gebeurt het ook, maar je, je doet het dus niet. Maar dat dat dat, dat soort praktijken gaande zijn, maakt dat wordt het je soms niet te veel dat je denkt, ja, waarom werk ik hier nog? Ja, daarom heb ik gewoon mezelf moeten leren om naar het individu te kijken, naar het individu te kijken. Ja. Als je ziet dat jouw uh, uh, inzet, zeg maar, het leven van één of twee kinderen of, of mensen verandert, dan is het gewoon mij wel waard. Je moet niet naar het grote plaatje kijken, want dan word je gewoon ontmoedigd. Ja, en de... Maar als je gewoon ziet dat je een lach op een gezicht van één of twee of drie uh, kan, kan brengen en weet dat er gewoon verandering in het hart plaatsvindt, dan is het voor mij nog steeds de moeite waard. Ja, precies. Dan kan je dat in perspectief zien. Ja, ja, ja. ja. Wat, uh, wat staat ja, maar er? Je moet... Ja, ga je gang. Gaan we door? Nee, ga je gang. Nee, nee ik zei, als je te veel in de krant leest en om je heen kijkt, dan is het heel makkelijk om uh, ontmoedigd te worden, zeg maar. Ja, ja nee, maar ik kan me voorstellen, ja. je werkt natuurlijk al heel wat jaren, maar dat je soms wel of inderdaad van die momenten hebt dat je denkt: jongen jongen jongen dit is echt moeilijk. Dit is echt uh, volhouden, op meteen lopen. Ja, ja, ja. Maar ik, ik, ik heb ook moeten leren dat ik uiteindelijk niet de uh, eindverantwoordelijke ben. <laughs> dat ik niet de savior van de wereld ben, om het zo te zeggen. Nee, nee. En dat ik gewoon moet leren om die dingen te doen die, uh, die, die op mijn weg komen. En dat ik gewoon andere dingen gewoon moet loslaten. Want je kan het niet allemaal meer gaan aantrekken, want dan trek je het zelf niet. Ja. Vond je dat moeilijk om dat te leren? Nou, ik merk wel dat je gewoon steeds meer ook je eigen omgeving creëert. En dat, um, en dat hoe langer je hier zit en hoe beter het gaat in het land, hoe meer blanken er komen. Dat je toch geneigd bent om meer zeg maar binnen je eigen uh, uh, ja, Europese groep je sociale contacten te vinden dan in de Oegenezen. Ja. En dat vind ik op zich wel jammer, dat die, die scheidslijn steeds groter wordt. Dus... Uh, expatriates en, uh, en Oegandezen, zeg maar. Ja, ja. De komende weken, Ingrid, tot slot, wat, wat staat er op het uh, programma? Uh, gisteren is er net een groep mensen uit uh, Oost-Oeganda binnengekomen. Dus over een uurtje gaan we daar uh, een programma mee beginnen. En uh, ja, gewoon leuk om, uh, om weer met een nieuwe groep aan de gang, aan de gang te gaan. En die gaan uh, donderdag weg. En dan uh, Vrijdag moet ik naar de hoofdstad om een aantal zaken te regelen, naar Kampala. Ja, en die groep komt dus naar het, retret, het retrettercentrum. Om dus ook echt gewoon even tot rust te komen, om bemoedigd te worden. Ja, ja om, en uh, om een ontmoeting met God te krijgen eigenlijk. Dat ze gewoon zien dat God liefde is. Want dat is gewoon heel erg lastig om uh, als je constant in armoede en uh, leeft en aan het overleven bent. Dan is de grootste vraag: van als God liefde is, waar is die dan? Ja. Want ja, je wordt gewoon ontmoedigd. Het, het, is gewoon niet als, het is gewoon lastig om te geloven dat God goed is als je komt en in een zin zit. Ja, ja. En ik hoop dat als ze hier vandaan gaat op donderdag, dat ze in ieder geval dat weten: dat God goed is en dat er iemand is die dat van te af wil stelen. Ja. Maar dat dat niet betekent dat die waarheid. Van is. Ja. ja. En, en, en wat, wat, is, wat is jouw rol dan vandaag? Ga je dan, uh, ben je dan de spreker van vandaag of ben je degene die de faciliteiten regelt, dat er eten en drinken is? Of? Uh, nou, uh, twee sessies zal ik zelf faciliteren vandaag. En uh, de Engelse vrijwilliger gaat de uh, andere sessie doen. Mm -hmm. en, uh, en verder uh, hebben we ook aan deze staf die alle maaltijden en de accommodatie allemaal regelt. Dus daar hoeven we gelukkig niet zoveel tijd meer aan te besteden. Nee. Nou, ik wil je een goede dag wensen onder de, de mooie zon die op dit moment in Oeganda schijnt. Met twee uur tijdsverschil in de ja. ochtend. Dankjewel. Maak er, maak er een mooie dag van. Bedankt voor je bijdrage en heel veel succes en uh, sterkte in je werk. Dankjewel, graag gedaan. En graag tot de volgende keer. Dag Ingrid. Dag. Dit is De Nacht, met Herbert Codé. Nog Ook al ken ik de weg, en ik ben vrij als een vogel die de storm heeft overleefd. Ik heb de wind in de rug en ik klaag soms nog steeds. Ik steeds lichter, geloof alleen nog wat ik zie. En ik ken zes akkoorden, maar ik gebruik er maar drie. Ik word altijd. Stef Bos, aan het einde van Dit is de Nacht met Gelukkig... en daarvoor hoorde je ook nog de Bombay Bicycle Club... en Lights Out, Words gone. Op eo.nl slash Dit is de Nacht kan je ook een link vinden... naar het, uh, de informatie, het werkterrein van Ingrid Wild... die we zojuist gesproken hebben in Oeganda. En daar kan je ook lezen waar we het de afgelopen nacht... tussen 2 en 4 over gehad hebben. Zometeen uh, het nieuws met Joris Stubenitski om 6 uur... gevolgd door het Radio 1 -journaal. Ik wens u nog een uh, hele mooie dag.